Dfm. in 2010 al 20 jaar live met, met nu Toebak Leef Okay everybody rise and shine time to get up I was up for a good time I tried to hold it down until it missed me Helemaal uit het oog verloren Maar toch even vond ik hem weer in zo'n bak Dat je denkt, nou die plaatjes draaien toch niet meer te dacht ik, want dit is toch wel geweldig Moe, solid, golden, my personal savior Kan het videoclipje nog herinneren Dat was een hele grote negretje Dat je denkt van, wow, man, kaal En hij was aan het dansen Dat ik even met, tijdens de videoclip Gingen ze gimpies helemaal in de brand Zo, daar is Michael Jackson helemaal niks bij, zeg maar maar goed, dit was dus de enige single die ze hadden. En dat heeft ook iets weg van uh, de ocean color scene. Denk met jezelf de sound, heeft het. Ja, okay. de luisteraars weten precies wat ik bedoel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het tweede gedachte van het radioprogramma. Fijn dat uw toestel aan hebt staan, dat u er weer bij bent. Ja, ik wou u nog even melden. Wilco is nu uh, officieel van middelbare leeftijd. Oh, ja. Ja, het uh, de, de, de schijnt dus dat je middelbare leeftijd... die begint zelfs uh, tussen de 40 en de 60 jaar... Dus, uh, 40 en 60, dan ja, ben je al middelbaar. Dan ben je middelbaar. Maar het is dus wel zo, de meeste mensen, voor de meeste mensen is de middelbare leven de meest productieve en vruchtbare ja, hou wel in je broek, periode <laughs> van het leven. In wezen zijn mensen van deze leeftijdgroepen de steunpilaren van de maatschappij. Zowel oh, economisch goed, als cultureel opzicht. En, en, en ja, een groot aantal andere opzichten. Maar ik denk ook dat je eigenlijk de, de onzekerheid van je puberjaren, tienerjaren Heb losgelaten. Het, ja, losgelaten. En dat je je veel veiliger en beter in je vel voelt. En dat je daardoor gewoon ook ja. zegt van, wat wil ik nu eigenlijk. En je kan wijs zijn voor jongeren. Ja, maar kan... niet, niet te wijs zijn, want dan krijg je altijd van die, van die... Ja, dan word je eigenwijs. Oh ja, dan, dan kijk je Johan zo van... Oh, heb je hem weer. Ja, en lekker en Ik heb het je nog zo gezegd, ja. zeg je dan. Want dan krijg je zo'n geluid. Ja. Ah. Oké, okay, later. Talk to the hand. Okay. Ja, talk to the hand, ja. <laughs> maar het is wel zo dat je inderdaad... Uh, ja, wij zijn dus de steunpilaren van deze maatschappij, hè? Nou, zo voel ik me niet, hoor. Ik voel me echt als een, een jochie die gewoon nog door het, uh, door het leven heen dartelt... en af en toe uh, iets, uh, iets doet dat je denkt... Ach, laat ik ook Die mevrouw even helpen met oversteken. Nou, dat is, nou, dat is weer wijs. Ja. Dus maar ik heb die idee dat je toch iets meer moet doen. Als je de andere mensen ziet die hebben zo'n bepaalde roeping in het leven. Dan denk je, jezus man, die gaan er gewoon helemaal voor. Ja. Dat vind ik wel mooi. Echt een petje af Ja, maar zo. ik denk ook dat er heel veel mensen van middelbare leeftijd... De kinderen zijn wat groter. Ze hebben wat meer ruimte. Ze hoeven wat minder te rennen. Oh, dat is misschien waar. En dat ze daardoor ook denken van... Nou, goh, ik ga dit boeken schrijven. Of ik, goh, ik ga me um, wat meer uh, fixeren op vrijwilligerswerk of zo. Ja, fixeren heb ik wel gedaan. Maar dan cliënten. Ja. ja, maar dat wou ik trouwens ook nog even ja. Over uh, uh, uh, vrijwilligerswerk. Er zijn zoveel soorten vrijwilligerswerk, maar ik moet zeggen, deze tak van vrijwilligerswerk ja, die, die wij nu gaat, beoefenen, ja. zijn toch uh, een van de betere. Dat zijn een van de betere, ja. En we zijn ook nog steeds altijd op zoek naar mensen die uh, ons willen ondersteunen. Dus ja. ga eens naar onze website www.zfmzandvoort.nl en kijk eens, want er zijn altijd leuke dingetjes te doen bij ons. En we hebben zo'n gezellige groep. Ja, kom erbij. Ja, en zeker ook mensen voor Tekst TV, als jij goed bent in Nederlands en je kan leuke stukjes samenvatten. Laat je horen en mail naar redactie.zfmzandvoort.nl en geef je op. We kunnen altijd extra mensen gebruiken. Nou, goed om te weten. Mensen die smorgens koffie nodig hebben, dat denk je denkt van, oh ik woon niet wakker zonder koffie. Die leven in een illusie, koffie maakt niet alerter uh, als je het vergelijkt met mensen die nooit koffie gebruiken. Britse onderzoekers hebben dat onderzocht en hoe hebben ze dat onderzocht? Nou, koffiedrinkers, uh, ze hebben een groep koffiedrinkers genomen. De ene groep kreeg een placebo. Die kreeg gewoon decaf. Ja, die kreeg... Koffie zonder cafeïne? En de ander kreeg wel koffie. Degene die een placebo namen kregen hoofdpijn. En die anderen die, uh, die kregen wel koffie en die werden niet alerter. Maar dit is wel weer een teken als je het niet, dat, dat er weer ontwenningsverschijnselen zijn. Dat hoor Precies. je vaak. Hè? Als mensen in het weekend nog maar twee bakken koffie nemen... terwijl ze op hun werk de tien op hebben om tien uur. Ja. Dat die uh, echt moeten afkikken in het Dit weekend. is dus echt afkikverschijnsel. Uiteindelijk helpt koffie wel... Een nacht zonder cafeïne leidt tot vermoeidheid. Koffie gaat die vermoeidheid tegen. Dus het is wel, als je s vormoed, vermoeid bent en je neemt koffie. met heel veel suiker natuurlijk. doe ik altijd. Vandaar je zit te stuiteren. Dan helpt dat wel. Dus dat is wel weer goed. Koffie helpt wel tegen de vermoeidheid. Maar niet, je wordt niet alerter van. Maar als je. Dan, het is ook weer gelul natuurlijk. Want als je moe bent en je neemt koffie. ben je wel weer alerter. Nou, eigenlijk. Nou, weet je, ik drink weinig koffie. Ja. Ik heb vandaag, vanochtend nog geen koffie genomen. Nee. Maar ik ben volgens mij even goed... Uh, volgens mij word ik er niet snediger of uh, uh, pittiger van of zo. Dat gevoel heb ik niet. Eet, zeg ik. Eten kan je het meeste doen. Minimaal eten. Ook niet te veel drinken. Want het gelul over dat je uh, twee liter per dag of drie liter per dag moet drinken... is helemaal niet nodig. Onzin. Gewoon drinken dat je denkt van nou... Nu heb ik dorst, drink je, anders drink je niet. Dat is onzin, niet je allemaal vol gooien nou, met water. Als je dorst hebt, ben je al uitgedroogd, zeggen ze. Oh, Oké, okay. nou gewoon af en toe, gewoon wat vocht. Nee, ik je je krijgt ook wel veel vocht via andere dingen weet. Oké, okay, tijd voor uh, wat stevigere muziek op die zender. Alweer? Ja, alweer. Want die koffie helpt niet, dus dan maar muziek. <laughs> Donko Jones, dat was pas op Pink Pop of Lowlands. het rockt. Net zoals Easy Dizzy. Tonight is fine. Ja, die luchtgitaar, die moet er weer bij. van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. 106. ZFM 106.9 FM. Go and never be this one. Your mouth the words, to just like heaven. Just like weather sound van Easy Deasy. Maar dan bij Dunco Jones. Het is uiteindelijk wel een beetje saai als je het hele optreden hebt uitgezeten. Bij Lowland speler, trad hij namelijk op. En dit was zijn nieuwe single, heet Tonight. Fijne, erachteraan hoorde je Richard Waters. Niet te vergeten met Roger Waters. Misschien is dat zijn vader wel dat zou kunnen. Weather Song Weer. Uh, zomerse temperaturen. Uh, temperaturen rond de 25 graden. Zwakke wind, droog. En de vooruitzichten zijn uh, zonnig, zomers warm, weekend weer. Wauw, wat een mooie. En uh, morgen kans op regen en onweersbuien. Maandag wisselvallig. Kijk. Zo, ik heb meteen ook dat weer gehad. Maandag en, uh, wisselvallig? En zondag, hoe laat komen de regels buien? Bij, bij dat je? staat er niet bij, maar ik heb zondag een klein feestje voor uh, wat familie. Maar. Nou goed, dan, voor jouw verjaardag. Uh, dan gaan, ja, voor mijn verjaardag. Voor het vieren van jouw middelbare leeftijd. Middelbare leeftijd. 45. Ja, nou je bent Kantele wel op de helft. kloppen. Nee. Ben ik op de helft, denk je? En mijn... heb je wel zo'n heel hip t-shirt aan met allemaal van die boksen. Ja, ik bokst tegen het leven. Ja. Nee, ik heb, ik heb, mijn oma was Speakers, 98. Ja. En mijn andere oma was bijna 90 volgens mij. En de opa's? Nee, die was het minder oud, ja. Ja, nee, je moet wel van de mannen uitgaan. Ik wil je met toch ook een man? Of, uh, hoe ja, oké, okay, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Dat weet je niet. Maar goed, is uh, zijn goed, denk ik. Ik, zal ik niet maar <laughs> zou niet voelen. Je zou niet voelen. Sorry. En weer naar een man? Woep. Oh ja. oh. ja, nee. Uh, wat hebben we nog iets anders? Ja. Ja, uh, de moskeeën, bezoekers van de Rotterdamse moskee, daar Al-Haira, krijgen een duidelijk stemadvies. Dat is toch mooi, is dat we met z'n allen even over nadenken. Het bestuur van de moskee deed gisteren na de vrijdagspreek uh, uh, op, uh, de oproep om te gaan stemmen op 9 juni. Ga nou stemmen, maar stem dan op de P van de A. Oh? Want we moeten PVV moeten vermijden. Die Job Cohen, ik weet niet of hij daar blij mee moet zijn. Want hij wil namelijk juist van dat imago af. dat koffie drinken thee drinken. Oh nee, koffie drinken is niet. thee drinken met die imams. Ja, van die imago wil je af. En als nou ook nog mensen uit de moskeeën gaan roepen. ja, we moeten op de P vandaag gaan stemmen. dan denkt hij, oh, dan gaan ze daar ja, een vragen over stellen. Maar wil je nou de grootste worden. Ik bedoel, dat is toch zo? Ja, dat is waar, maar goed. Nou, Job Cohen is heeft wel weer wat, wat onrust gezaaid. door te zeggen dat eenmans cafés wel. daar mag wel gerookt worden. Ja. Dus ja, het, hij heeft natuurlijk in Amsterdam wel wat. Ja, hij was soms een beetje traag met besluiten nemen. En wat onduidelijk, en dan wie wel en dan wie niet. En als dat nu ook al een beetje is met het rookverbod, is dat misschien weer een klein voorteken van wat hij straks allemaal gaat doen, hè? Ja, dus maar ik, ik blijf het ook niet. moeilijk vinden hoor met het roken. Want ergens had ik zo. Dat je, dan ben je in de kroeg en een gezellig. En op een gegeven moment denk ik van. Toen mijn te zeer En ik denk, oh shit. Dat, wordt gewoon... Hè, dat mocht toch niet meer? Weet je? Zo zit nee. je iedere keer weer. Ja, ik weet ja Maar er was ook weer een uitspraak in de krant. Ook dat het toch weer echt verboden wordt. Even goed. Dus uh, er zullen wel weer stevigere maatregelen echt, genomen worden. Voor mij gaat worden. er nog twintig jaar overheen. Voordat we uiteindelijk aan toegeven dat, gewoon, dat mensen gewoon roken. Weet je, ik denk dat over een tijd. Dat het gewoon roken weg is. Dat, gewoon, dat je gewoon nergens meer tabak kan krijgen. En dan krijg je dus ja. een zwarte markt met sigaretten. Oeh, dat wilde ik zeggen. Ik weet niet. Want er gaat toch wel heel veel geld in om. In, dat, ja. in die uh, sigarettenbrood. Ja, heb jij zoveel geld ervoor over dat je voor een sigaret net zoveel betaalt als voor een joint. Dus dat je 6 euro per sigaret betaalt. Ja, ik denk het wel. Of mensen gaan het inderdaad toch weer zelf verbouwen. Gewoon ja. een gewone tabak. Ja, precies <laughs> le lees je van een artikel van uh, een tabaksplantage opgerold. <laughs> <laughs> Wietplantage zijn er niet meer, maar nee. tabaksplantage wordt opgerold. Ja. Want dat is illegaal, dat mag niet. Want het is ongelooflijk, zo duur als het nu is en de mensen blijven gewoon roken. Weet je wat duur is? Nou? Weet je wat echt duur is? Reclame bij de WK finale. Ja, Dat is je het duur. vertelde me net wat. 113.000 euro voor 30 seconden tv-reclame in de rust van de WK dus. En de bedrijven die, uh, ja, die, staan, in de die daar, uh, staan in de rij om dus daarin dus dat, te komen. Ja, de, niet, de rust is blokje. 15 minuten. Ja. Dus kunnen ze dan 15... Oh, dat, dat zijn 30 oh, reclames, maar 113.000? Wow. Dat gaat echt oplopen. Dat, dat, Vandaar ja. dat die spelers zoveel je zijn. Je bereikt plusminus 7 miljoen mensen zitten dan voor de buis. Dus dat, ja... Als ja, maar die reclame is natuurlijk hebt. van het land zelf, hè? Dus, ja. dus, dus ja. bij ons zal het 113.000 euro zijn. En als je in Afrika zelf een reclame wil maken op de Afrikaanse 20 televisie... 20 euro. Ja, hè? Ja. <laughs> dus misschien kunnen ze het beter, want alle Nederlanders zitten daar. Dus die kijken gewoon naar die tv. ja. Dus dan kunnen ze gewoon beter, uh, Een gouden tip hè, jongens? Uh, doe maar uh, een lekkere fles uh, gin of zo. Op mijn adres. Voor oh. deze goede tip. Over oh, deze goede, oh, je ja. probeert wat weer geld naar je toe te schuiven. Ik had dat even niet in de ja. ja. Maar Denemarken en Japan die gaan spelen. En daar is het dan weer net wat, wat goedkoper. Dat is half twee smiddags. Wordt er gespeeld. En dat kost dan 75.000 euro. Oh. Nou. Oh, oh, ja. Ja, okay, ja, ja, okay, ja, het okay. hangt toch van reclame aan elkaar nog steeds. Dat ja, is wel ja, weer ja, ja. grappig om te realiseren. Maar ja, over geld gesproken. In Duitsland is er dus een ex-criminele vrijvoeten gesteld. En uh, hij had echt zijn leven gebeterd. En dan vond hij dus in een supermarkt een portemonnee met 140 euro. Ja. En in plaats van het geld gewoon te houden... Gaf hij, het uit aan winkel, gaf hij het aan een winkelmedewerker met de woorden... Ik ben het zat. Ik wil niet meer in de fout gaan. Dus nou komt hij gelijk helemaal keurig uh, komt hij, uh, in het nieuws, die man... Dus nu kan hij weer gewoon gerust met een gerust hart. Kan hij weer eh, fout zijn? Want niemand gelooft me dat hij zo is. Nou, dat is wel weer mooi. Nou, ja, deze plaat van de regio berichten: de frisse klanken van Frank L. Waters, de Parson. Veegro's, geloof ik. Weer even mee bij de Veegro's. Maar wat was er nou? Je ging iets meer doen met de Veegro's. Cantatori Allegri. Oh, dat betekent zoiets. de Vrolijke Zangers. Ja, en dan dat dan gaan was we het dat ook doen ongeveer. Na, het, is wel, het is wel wat uh, meer stemmiger. En dat gaat wat dieper, hè? Ah, ah, ah. Frank Wallace was het en The Parson. <laughs> en uh, dit is bij ons alweer zo tijd dat we wat uh, gaan berichten uit de, de omgeving. Hebben wij allemaal hey, voor Sorry, ja, ik was even weg, de Dompot. Ik heb hier wat over een vrouw is gewond geraakt. Een Bennebroek, een 31 jarige vrouw uit de Hillegom, die hier op bezoek was. Is vorige week woensdag licht gewond geraakt bij een aanrijding. De vrouw stond er rond half zes met, uh, ja, met haar auto te wachten voor een verkeerslicht op de Rijksweg in Bennebroek. Een 39-jarige man uit Lisse lette even niet op. Hij reed achter op de auto van de vrouw. Die is voor behandeling in het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt de precieze, pre precieze toedracht van de aanrijding. ja. Ja, ze voelden oh, zich vast wel genomen. Maar in ieder geval, Zandvoortselaan is uh, 8 juni 2010 in verband met wegdekonderhoud gesloten. Dus uh, ja, al het auto- en vrachtverkeer gaat dus niet die kant op. En de Zandvoortselaan zal dus tussen Nieuw Unicum en de Westerduinweg in Bentveld worden voorzien van een nieuwe slijtlaag. En de stremming zal duren van 4 uur s ochtends tot maximaal 10 uur. Hulpdiensten, connecties en voetgangs en fietsen zullen worden doorgelaten en de omleiding via de boulevard en de zeeweg zal door middel van borden worden aangegeven. Voor en na 8 juni vinden ook werkzaamheden plaats, maar deze hebben geen invloed op de doorstroming. Maar wel zal de maximum snelheid worden teruggebracht naar 30 km per uur. Dus ja, ik zou, kan je toch aanraden van doe maar even niet 80. Nee. Ga maar even lekker met de trein halen en pak daar een OV-fiets of zo of een, een busje. Goed om te weten. Of rij over de zee weg, Maar het is toch zo. snel tussen 4 uur s nachts en tien uur s ochtends? Ja. Oh, dat vind ik ja, wel. Als het je het dorp uit moet, heb je toch een probleem. Ja. Blijf in Zandvoort. Wil je er een keer uit? Nee, we Blijf rijden je in ochtend. Zandvoort. Ja, zeg je, ook kom wat later. Ja, helaas. De weg naar Zandvoort is afgesloten. Zondag, en dat is morgen 6 juni, vindt uh, van 11 uur tot en met 5 uur in de winkelstraat uh, de Jan van Galenstraat. Galen. Jan van gaan ja, het In Heemstede weer een jaarlijkse kunstmarktplaats. Deze markt met ruim 900 kramen. En met heel betaalbare kunst is een uitje voor waar iedereen waanzinnig eruit kijkt. Men maakt op de kunstmarkt kennis met cultuur zonder drempel. De kunst wordt op uh, straat getoond. En men kan een praatje maken met de kunstenaar en kunstenaresses. Wie wil dat niet? Die bevlogen mensen spreken over hoe ze in het leven staan. Nou, ga erheen. En uh, je ziet daar de mooie kunst tegemoet. En ik voor niet al te veel uh, kan je... ...die ervaring mee naar huis nemen. Dat is altijd leuk, hè? Dus als je zeg maar, de kunstenaar spreekt... ...en dan neem je ook nog een kunstwerk mee naar huis. Ja, dat is wel leuk, ja. ja dat ja. heb ik ook ooit gedaan. Vandaag uh, rijdt uh, het Klein games Afval... Uh, ...rijden ze weer rond. Het is dus, uh, bij Dirk tussen 9 en 10. Dus haastje. En uh, ze staan ook bij de FOMAR van 10 over 10 tot 11 uur... ...en bij de Tolweg van 10 over 11 tot 12 uur. Tevens worden vanaf 14 tot 18 juni... ...de groenten, fruit en tuinrolemmer schoongemaakt... En het gebeurt gewoon op dezelfde dag als leeg van uw gewone groen emmer. Dus laat u uw rolemmer na het leeg even staan totdat de schoonmaakploeg geweest is. Oh, ik vind het zo leuk om dat zelf te doen. Ja, lekker uitspuiten en oh, dan die lekker plakken die, eraf halen. Ja, precies. Ja. En die mader die dan, weet je, ga je met zo'n spuit ga je naar binnen in die groene bak... en dan spetten die mader aan in je gezicht. Oh, lekker ja. man, gewoon... En je ziet echt de buurt dan echt bijna over de nek gaan, maar ik sta te genieten. Winkeldieven zijn aangehouden bij een supermarkt in de, aan de Binnenweg in Heemstede. Ze werden vorige week donderdagochtend werden ze betrapt. Uh, twee jongens van 16 en 17 jaar uit Hoofddorp. Niet van hier dus. Die hebben diverse artikelen uit de winkel meegenomen. En uh, die zijn overgedragen aan de politie. Uh, TBS, dwangverpleging. En ze komen voorlopig niet meer vrij. Dus dat is goed om te weten. Het is half. Ik heb nog een heel geweest. klein nieuwtje. Nog heel heel klein ja, dat kan wel. Ja, is dat er. Uh, Eddie, zo is zijn antwoord geweest. Met die uh, speciale serie van. Uh, uh, hoe gasvrij is uw uh, dorp? En nu we er toch zijn. Oké. Okay. Ze zijn afgelopen dinsdag geweest. Dus binnenkort. Uh, is nou, dat we te zien? even naar kijken. Dan ben ik wel erg nieuwsgierig. Ja. Tijd voor de Jolandekeuze. Billy Joel. Met. Eh, uh, iets. River. Ja. River Deep Mountain High. Oh, net zoiets. Zoiets. So in the middle of the night. I go walking in my sleep. In the From the mountains of fate. The faith. To the river so, river so deep. I must be looking for something. Looking for something that I love.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 Jungle up down to the river, so deep. River so deep. I know I'm searching for, search for something, something so undefined. So it undefined. It Middle of, middle of the night i go walking in my sleep, in the sleep. through the desert, the, truth, the desert of the truth to the river so We'll ZFM 20 jaar in de ZFM Wat een geinig plaatje zeg. The Black Keys tied Ja, Daarvoor nog een ander geinig plaatje. We alleen maar leuke muziek hier zeg. Dat was weer ook die landenkeuze, keuze. The River of Dreams van Billy Joe. Vroeger Billy Joe wel. En hoe leuk Star was dat fire. Hoe, hoe leuk Hoe leuk is dat? dat nou echt? <laughs> we hebben genoten. Ongelooflijk. Nee, nog geen verbinding. Nee, dat ik, ik heb even gekeken zeg. Ja, sorry van vorige week. Of van twee weken geleden alweer. Ja. Ja, nee. Dus was eigenlijk vorige week was ik er niet. Toen zat uh, ik in het Dolfinari. Uh, ja, ik mocht niet mee, zwemmen helaas. Nee? Nee, helaas. Nee, ik was niet zeerlijk genoeg. Ik was niet zeerlijk genoeg. <laughs> maar uh, uh, en de week daarvoor hoorde je misschien uh, nou, in Zand uh, wat... dat akkefietje wat ik had met Jolanda natuurlijk. Jolanda, daar ben ik. Uh, met uh, Yvonne. Jezus, ik haal al die namen door elkaar. Ik ben echt bejaard. Ja, het hoor. komt ook door de Y aan ons begin. Ja, precies. Ja. In ieder geval uh, met... Uh, dan begin ik een keer te tijden. Met Yvonne had ik natuurlijk ook een akkefietje. Nou, Daar ben ik natuurlijk hele week van ondaan geweest. Dus toen moesten we bij uh, Pieter moesten we uh, op gesprek. Als de programma leidt natuurlijk. Dat he nee, hele... was een mediator. Een mediator. die dus ja. zijn we bij elkaar gekomen. En die heeft ons verwijzen naar de bedrijfsarts. Die heeft ons echt doorverwezen naar een psycholoog. Om te gewoon te praten over wat er nou precies gebeurd is. Wat, is, ja, wat ging er nou fout eigenlijk tussen jullie. Op die zaterdagmorgen na tien uur. Vlak na dus tien. Er zijn hele rare dingen op de zender gezegd natuurlijk. Kijk even op luisteren. Uh, uh, uitzending gemist. Dan kan je terughalen. Okay. Opening van uh, Goedemorgen. Mores Dat is echt heel raar. Maar goed, we hebben er met twee over gepraat. Ik voel dat ik toch een beetje vastloop. Hoe je ja, bent. ik merk het. Ja, en verstikt. <coughs> verstikt ja. Maar we hebben het uitgesproken. Het is oh. goed tussen ons. Ja, oh, gelukkig. Dus ik heb er weer in mijn armen gesloten. Ook tijdens de, de meeting die we had afgelopen. Heeft ze je wel gefeliciteerd met je verjaardag? Nee. Want dat, dat zijn toch van die graadmeters. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Nee, dat heeft ze niet gedaan. wat oh, had je nou niet moeten ja. zeggen, zit ik helemaal niet terug op mij af. <laughs> nou, lekker dan. Twintig minuten okay. voor tien, welkom. Dit is een Xi uh, Canadees, wou ik wou zeggen een Chinees, gestrand. En uh, ja, hij, hij was al een tijdje daar in een verlaten gebied in de provincie. Sasa, ja, Saskatchewan. Bril. En uh, ja, ja, de man was gestrand en hoopte dat hij de aandacht kon trekken. Want het eten was op. Wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft gewoon vier van die elektriciteitspalen omgehakt. Huh? En daardoor kwamen ze op een gegeven moment met een karretje aan. Om die palen weer rechtop te zetten. En toen, uh, ja, toen hebben ze mee kunnen nemen. Nou ja, ja. Ja, dat is toch wel heel apart. Dat is wel creatief. We <laughs> ja. krijgen nog wel een naheffing. Denk ik. ik ben ik bij zelf bang. Ja, ik denk het ook wel. Maar ja, het was wel zo. zijn dus eten was op. Ik denk, nou, ja. misschien moet je eens gaan lopen of zo. Ja. Richting uh, bewoners. De wereld of zo. Dan ga je al je energie steken in een massa om te ja, hakken. Ja, neem dan de, hè, doe dan de bananenboom, dan heb je nog een banaan. Ja, nou ja, ja. Goed. ja soms kom je tot rare gedachten. Nou, apart, apart, apart. Uh, nou ja, ik hoorde net dat de convoy naar de Gaza-strook goed verloopt. Ja, het, we, we hebben geen verbinding meer, heb ik geloof ik, want alles wordt gestoord. Dus wat er nou precies op het schip gebeurt, weet ik niet helemaal. Maar dat vorige schip is natuurlijk ook, uh, nou ja, aangevallen door Israël. Israël, de, de, de, demo, de enige democratische staat daar. Nou, dat is een beetje veranderd nu. En ik zag er afgelopen week, zag ik uh, Greta, niet Greta Kamerman, maar Greta Duisberg zag ik bij Kneel van de Brink. Het is zo mooi om haar te zien. Zij is natuurlijk helemaal voor die Palestijnen. Die vinden de Palestijnen eigenlijk alleen maar slachtoffers zijn. Israël, de terroristen eigenlijk. En de overtuiging dat zij, hoe zij praat. Ik vind dat zo mooi om ja, te zien. Ja, maar ik kan me het ook wel voorstellen. Als jij... Uh, als jij ergens al jaren woont en dan komen er mensen... die hebben dan zo'n boek bij zich, een bijbel... en zeggen, ja, hierin staat dat dit van ons is. Ja, ja maar ik woon hier al gewoon heel lang, hoor. Ja, dat kan me niet schelen. God heeft gezegd... Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat ze zeggen van... Ja, sodemieter, hop. Weet je. Het ja. is wel een beetje zo. Maar ja, ik geloof toch dat de waarheid ergens in het midden ligt. Ik ja, geloof natuurlijk. niet dat het alleen is dat het terroristisch is... en dat de, dat de Palestijnen van die heilige boontjes zijn. Nee, nee, nee, nee. Maar wat wel ook weer zo is, want het is ook de, de mentaliteit... wat ik dan zelf denk, dat de, de Joodse mensen... Die hebben denk ik wat meer power. Dat, die, die hebben er echt wat van gemaakt. Die hebben die kibbutzen gemaakt. Ze hebben elektriciteit geregeld. Ja, ja, ja, ja. Goed geïrigeerd. Waardoor ze het land vruchtbaar gemaakt hebben. En dan zitten die Arabieren op een gegeven moment van... Nou ja, je mocht dat land wel hebben, maar nu is het goed. Nu wil ik het terug. Weet je, ja, ja. Ik denk dat er gewoon een hoop, een hoop jaloezie bij speelt. En ja. ze, ze zijn rijk. Euh, of ze, ze zorgen dat ze rijk worden. Ze zijn goede handelaren en zo. En daardoor ja. Ja. steek ze gewoon de ogen uit. Maar, dan heb ik een heel grappig nieuwsje. Ja. Er is, bij de persafdeling van Israël is er uh, iets fout gegaan. Want de PR-afdeling van de Israëlische regering... had dus een uh, mailtje gestuurd aan een groot aantal journalisten... een linkje naar een leuk internetfilmpje... waarin de spot werd gedreven met de actievoerders... aan boord van de Vrijheidsvloot. Whoops. Die dus afgelopen maandag uh, de, de, de, dat schip ging enteren. Ja? En dat filmpje is dus een parodie op de bekende, op bekende club We Are The World... waarmee popartiesten in '85 de aandacht vroegen voor de honger in Afrika. En in Weekend... We... We con the world. Daar wordt gesuggereerd dat actievoerders aandachtstrekkers waren. die geld probeerden in te zamelen. om Palestijnse kinderen raketten te laten kopen. Enkele uren na het idee. incident melden een PR-functionaris. in een nieuwe e-mail dat het om een vergissing ging. En de inhoud van deze video weerspiegelt op geen enkele wijze. het officiële standpunt van de regering. <laughs> maar ik heb nu zo van. Hmm. waar is dat linkje? Ik wil hem zien. Hij zal vast wel grappig zijn. Ja, dit is wel een raar grapje. Daar kunnen ze dan weer niet tegen. Daar kunnen ze dan weer niet tegen. Hoeveel mensen waren er eigenlijk dood? Waren we toch maar 19 ofzo? Dat gaat altijd mee? 9 toch, maar? 9? Oh, nee, niet 19. Oh, dat weet ik niet. Dat moeten we opzoeken. Nee, Het was sowieso niet zoveel. Ik hoorde het, we gaan naar de commercials. Yo, pretty packages of Frosted Delights Look, it comes with a toy <laughs> I like that I want a number four, number six And throw in the Damn plastic donut. Just enjoy the gritty crunch It tastes just, just like, like chicken, chicken. Rappers of many bite sizes Man, are you freaking blind? It's a rock All mixed in the pot full Mama's homemade from scratch Well, not, not quite, quite. Oh, Toasted over flames They be tasting quite, quite right All right. oh, hell, King Neptune And his water breathers No snail thing too quick for his water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 Forever blue Good night, good night Je vous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 Oké, okay, het is een rapplaat, maar het is geen gewone rapplaat. Dus dan vind ik dat hij wel op de radio kan. Dat yo, yo, yo, here we go. We hebben het al een beetje gehad. Met, uh, de Gorilla's hebben altijd geinige muziekjes, altijd verrassend. En dit is van de Gorilla's Jellyfish. Dat zijn nou. toch kwallen? Ja, Jellyfish. Uh, en ik vind dat heel toepasselijk om dat rijden Zandvoort, op zo'n... absoluut. Ja, hier op de, op de nationale Ja, maar dat wou ik trouwens ook nog even vermelden. Want als vervolg op de Hulpverleningsdag vorige week... Ja? Die hebben wij helaas gemist. Maar uh, daarom opent de Zandvoortse reddingsbegade vandaag... dus haar deuren voor geïnteresseerden van tien tot vier. En uh, het is dus speed-out. Is open voor al het publiek. En die zitten dus in het noorden. Hè? Dus uh, voor Rade daar zo'n beetje. Ja. Ook kunnen bezoekers mee met de strandvoertuigen. En als het weer het toelaat... Nou, dacht het wel, hè. Kunnen ze een rondje met de reddingsboot maken. En de dag is vooral bedoeld voor potentiële nieuwe strandwachten. Dus uh, waaronder die uit eigen zwembadopleidingen. Maar de Zandvoortschredingsbegade vrijwilligers laten... ook graag aan anderen zien wat hun werk allemaal inhoudt. Dus je kan ook even kijken op de website van de Zandvoortschredingsbegade. Maar ik ga gewoon even, laat je neus zien. Maar ik denk dat ik niet mee mag op de boot. Want ik ben eigenlijk van middelbare leven. Hè. Dan, dan, dan word je niet meer geacht... Oh, dat is een risicogroep? Ja, dat, dat rode badpakje van Pamela staat me niet meer zo. Hey, ik heb al gezegd, grote billenpartijen, kleine broekjes. Ja, dat is waar. Ja, dat is, dat is de tip ja, ja die, Heb je het nog gemist? Zien je me mis? al rennen ja. zo over het strand? Ja, schut, schut. Ja, dat geeft het niet. Nee, Goedemd, hey. je rent in ieder geval. Ja, dat is... Je, je dat bent is wel ja. veel actiever op het strand, want dat kan ik wel zeggen voor mensen. Ja? Als je actief wil zijn op het strand, zeker bij een reddingsbrigade, is het natuurlijk wel heel leuk. Want je, je loopt op het strand, je gaat met de boten rondjes halen, je moet mensen oppikken als er nood is. Ja, en zo. Ja. Dus je bent gewoon wel de hele tijd aan zee, maar je bent wel actief. En dat is wel heel leuk voor mensen die, zoals jij, een beetje, een beetje druk zijn... Een beetje druk. Ben ik druk dan? Een ADHD-typje. Dus, dit is de enige piek die ik deze hele week heb, hoor. Ja, de, de enige piek van de piek week. piek ik helemaal in de naast. de gestrande walrus die ik vorige week heb zien liggen, lig gewoon... Ja, ik, ik lig in een foetushouding houding, lig ik thuis op de bank gewoon het bij te komen. mond. Het lelijkste hondje is dood. Mm -hmm. Ja. een dus Noxville is dat. De hondje is 17 jaar geworden. Uh, Mis. Ellie heette niet. Het is een Chinese, uh, Chinese naakthond. Genoemd had... naar Miss Ellie uit uh, ja. Dallas. Ja, ik denk het ja. <laughs> Geweldig. Hoe zag die er ook alweer uit? Ja, dat is, dat, ik vond het wel sympathiek. Ja, oh, dat was die blonde. Zo blonde. Nee, Miss Ellie was de moeder. Oh, ja, oh, ja wel ja, Miss uh, Ellie, ja. Die altijd aan de drank was. Ja. Nee, dat was, uh, dat was Sue Ellen. Sue Ellen. Kas, nou, laat Kijk, nou, laat maar. Kijk, nee, laat maar. Het, het is geen veel te lang geleden. Ik kan. weet het nog ik, wel, maar. Ik weet dat ik bejaard ben, maar zo lang terug kan ik niet meer graven. Maar goed, die Chinese naaktond had een krultong, een onvolledig gebit en een grote moedervlek. Had grote moedervlekken. hij was en, één grote moedervlek. Nou, dat niet, maar je zit een fotootje erbij dat dus je denkt, oh, wat een eng beestje. Gewoon ook een raar, raar kapsel. Zien. En, uh, ja, nou ja, hij is overleden. Had in 2000, of zij had in 2009 de titel van Lelijks Hond in de wacht gesleept. En uh, ja, wat? Hij is ook nog mishandeld geweest. Ook nog. Goering had de hond gered van een vorige bezitter die het beestje had mishandeld. Misschien is je Omdat je nou hij voor? zo lelijk was. Omdat die, nou, daardoor is hij zo lelijk geworden misschien. Ja. Maar goed, hij heeft een mooi leven gehad de laatste jaren. Dus dat is wel weer goed om te weten. Nou, oh. ja. ja, 17 jaar is toch een mooi leven van een en, hond. En uh, nou, Miss Ellie, het ga je goed. ja. Veel plezier in de hondenhemel. Dus op zoek naar de nieuwe... Op zoek naar De nieuwe Miss Ellie. Ja, Miss Ellie. Ik heb nog iets... De polygame president van Zuid-Afrika... Jacob Zuma... heeft een van zijn vrouwen weggestuurd... omdat zij overspel zou hebben gepleegd... met een van zijn lijfwachten. Ja. En... hoe non Nonpumalelo Natuli... is ook niet meer welkom in haar ouderlijk huis of in het ouderlijk huis van Zuma, in zijn geboortedorp... omdat zij de voorouders en de familie van Zuma zouden hebben beledigd. Maar ja, het is wel zo van, ja, het, het zijn privézaken, maar Zuma die was zelf vijf keer getrouwd... heeft momenteel drie echtgenoten en een verloofde met wie hij wil trouwen. En hij heeft in totaal twintig erkende kinderen. Maar ja, de polygamie is ja, het is traditie. Nou, mag zij alsjeblieft ook een beetje poly polygamisch uh, zijn? W wanneer was ik ook alweer aan de beurt? Wacht. Ja. Wanneer was ik ja, een wordt. om bevrucht te al worden? Ik heb heel lang geen beurt meer gehad. En dat ze denken van, nou, ik ga lekker met die lijf weg, Want het vind je het gek, zeg zijn wel allemaal van die grote, lange, sterke negers. Nou, dus ik denk uh, dat de ja, keuze met makkelijk fantasies. gemaakt is. Mijn fantasie laten weer vol. Ik denk uh, dat die anderen ook allemaal afgevallen. Ik denk dat, ja, dat hij alleen overblijft. Nee, maar weet je nog, ja, toen toch uh, het programma Prins zoekt vrouw. Ja. Yeah. En uh, daar had je dus inderdaad ook een prins Pita. En dat was uh, eentje van Samoa. Maar dat was Pita. echt zo'n hele... Ja, ja, dat was een van zijn namen. Maar dat had hij ook makkelijk. een zak of niet? Een zak? Nou ja, ik, ik doe me meteen Pita. aan. Piet. Zwarte Piet. Piet. Zwarte ah, ja. Pita, ja. ja, hij was inderdaad donker. Maar ja. hij uh, was, was een hele dikke man. Ja. En uh, ja, veel eten. En ja, ze dansen er wel. Maar uh, hij zocht dus een vrouw. En hij was ook echt verliefd op die vrouw uit Nederland. Maar hij had ook nog een prins. En die kwam uit uh, een van de klein deelstaatjes in India. Die zocht ook een vrouw. Had een leuke meegenomen. Maar volgens mij hebben ze geen... Uh, echt uh, niet echt gezoend of dat soort dingen. En, uh, maar toen bleek ook van uh, een, paar dagen, een paar weken later... Hoe is het nou met jou en hem? Ja, uh, bleek dus dat hij gewoon op zoek was naar een tweede vrouw. Oh. Ja, dat geeft er ook weer een hele andere dimensie eraan. Ja, vind ik. Dat soort mensen moeten we niet toelaten in Nederland. Ik maar ik vond het een leuk programma, Prins. Ja, het is toch nou. altijd wel leuk. Ik Nieuwe genoten. insteken weer. heb genoten. Jaar geleden ook gedraaid hebben. En nu viel hem op dat hij op de nationale radio ook een beetje gedraaid wordt. Band of Skulls! I know what I am. En dat is belangrijk dat je weet wat je bent, wat je kan, wat je, wat je, hoe je in het leven staat. Nou, laten we niet te diep zin gaan. Oh, hoe heb je op. Dat hebben we allemaal gehad, zeg. Daar zijn we mee klaar. Uh, het is. Uh, het loopt wel tegen het einde van dit radioprogramma. Ja, voordat je het weet zijn we er alweer doorheen. Uh, gezelligheid kent geen tijd. Nou, ik heb hier nog wel echt een opmerkelijk bericht uit de buurt van Alkmaar. Daar gebeurt het allemaal natuurlijk. In Limmen, daar willen ze in het rijtje komen van Toronto, München, Oslo en Tokio. Zo, zo. Toe maar. Ja, Toe maar. ze hebben daar een opdracht. Ze willen daar namelijk een gigantische Lego-toren bouwen. Met een afmeting van 30,5 meter. En ze Zo. hebben, ja, deze man die het uh, heeft geregeld, je uh, André Koopman, die is daar echt bijna een jaar mee bezig geweest om uh, Lego. Te de, kopen? Nee, ja, ook te verzamelen. <laughs> nee, om de Lego fabrikanten uh, te overtuigen dat ze het wel kunnen. Wij kunnen dat bouwen, die toren, echt maar waar. Neem ze dan ook wel die grote duplo-blokken? Of nemen ze wel echt een kleine hoofdstukje? Nee, echt een kleine Lego. Wow, Daar wordt je moet wel een hele brede basis maken, hè? want anders lukt het gewoon niet. Nee, we hebben hier vier blokken van 1400 kilo Lego klaar liggen. En ze krijgen een heel team. 800.000 steentjes worden daarvoor gebracht. En ze hebben eerder al wereldkoers gevestigd. Onder andere eh, 63.365 lege bierkrat hebben ze doen, gebruikt om een piramide te bouwen. Oké. Okay. Dus dat is ook wel weer stoer. Lege bierkrat. Ja, maar die hebben we straks ook over hoor, na het WK. Dat is natuurlijk een ding wat zeker is. Ah goed, dat hebben ze er al gedaan. Dus dat gaat binnenkort van start. Leuk om daar even te gaan kijken natuurlijk. Ja, nou, ja. ik wil wel een foto van je zien. Want ik neem aan dat jij gaat kijken dat je het een foto maakt. Ik maak een foto, anders ja. heeft het niet plaatsgevonden. Het wordt trouwens ongelooflijk druk het hele weekend. Hè? In en om de kust met het mooie weer. Ja. Het is dus ook zo van uh, vandaag is er in, uh, in uh, Scheveningen is er een popconcert op het strand. En uh, in Arnhem, daar uh, verwachten ze ook enorm veel drukken vanwege de EO Jongerendag. Jawel, nou, ja. is dat nou buiten? Ja, wat mooi. Oh, wat heerlijk. Ja. Nou, en morgen is het nog Je wordt enorme drukte verwacht naar Zandvoort, want uh, ik kan de treedt op. En daarnaast heb je ook <laughs> nog de races op het circuit. Ja, <laughs> nee, ik vond het ik vond niet laten. Je kan ik alle kanten Leuk om te zeggen. Ja. Maar uh, en, en natuurlijk al die mensen die natuurlijk naar het strand gaan. Dus ik, ik hoop wel dat de mensen zo slim zijn om op de fiets of met de trein te gaan. Ja. Want uh, kijk, met de bus sta je net zo hard stil als dat je met de auto gaat. Dus uh, ga een beetje slim deze kant op. Ja. En kom lekker genieten van het mooie weer. Is er is een hoop te doen. Maar zeg, heb je het nieuws al gehoord? Vertel. Joran van der Sloot is aangehouden. Ja, ja want het is ook zelf. <laughs> de, de moeder van Joran van der Sloot is, heeft helemaal geschokt gereageerd. Ja. Want uh, de arrestatie en zo, ja, die heeft echt voor heel veel verdriet gezorgd bij de hele familie. Ja. En want in februari is nog zijn vader overleden aan een hartinfarct. En nou probeert de Rooij, probeert dus Jor Joran te adviseren, maar hij krijgt hem niet te pakken. Ja, ja, ja. Ik Iedereen denk ik dat de uh, politiegebeuren daar ook niet zomaar in de binnen mogen. Nou goed, Joran is hier gewoon op een vliegtuig gezet en het laatste stukje hebben ze het met de auto gedaan, want hij moest geen volkersbehandeling krijgen. Ja, maar hij had al een kogelvrij vest aan, dat vind ja? ik ook zo. Van, ja. nou, dan... nou goed, er zijn duidelijke bewijzen, zegt de een, de ander zegt het is niet zo duidelijk, maar hij is zich op de video vastgelegd samen met Stephanie, die de, hij dus vermoordt blijkt te zijn. En Stephanie had eerder 5000 euro, had ze gewonnen met, bij het casino, Uiteindelijk zijn ze in een hotelkamer gegaan. Daar zijn ze ook samen gesignaleerd. Met niemand anders erbij. En nou ja, goed, het is even afwachten of ze het allemaal sluizend krijgen. Het ja. zou in ieder geval wat rust geven bij heel veel mensen, denk nou, ik Nou, Terror Jaap die had dus gezegd van dat zij geld zou moeten geven. Ja. En toen wisten ze dat hij heeft even... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.